Twee uur Patrick Holtkamp met het NOS-journaal. Nigeria wil de grootscheepse diefstal van olie harder gaan aanpakken. Uit een rapport blijkt dat elke dag 400.000 vaten door diefstal verdwijnen. Dat is een vijfde van de totale olieproductie van het Afrikaanse land. De olie wordt illegaal afgetapt uit pijpleidingen van onder meer Shell in de Niger-delta. Het overgrote deel zou illegaal worden geleverd aan criminele organisaties op de Balkan... en aan raffinaderijen in Singapore... Een speciale commissie moet nu verdachten gaan vervolgen. Tot nu toe gebeurde dat niet vaak. Probleem bij de aanpak van de oliediefstallen is... dat lokale politiemensen meedoen aan de diefstallen. Het centrum van Den Haag heeft tijdens de koopavond... een paar uur zonder stroom gezeten door het defecte kabel. Verscheidene panden werden ontruimd. Er was nog veel winkelend publiek in grote winkels... als de Bijenkorf en CNA, toen het licht uitviel... en er niet meer gepint kon worden. In de bioscoop Pathé stopten de films in alle zalen... De Amerikaanse Wikileaks-klokluider Bradley Manning hangt nog steeds levenslange gevangenisstraf boven het hoofd. De hoofdaanklacht 'hulp aan de vijand' blijft staan, zo besliste een militaire rechtbank. Korporaal Manning staat terecht voor het downloaden en verspreiden van honderdduizenden geheime diplomatieke en militaire documenten en video's. Het is niet zeker of Bouke Mollema de komende dag nog start... voor de 19e etappe van de Tour de France. Mollema is volgens zijn ploegleider ziek geworden... en de afgelopen dag kon hij bijna niet meekomen. Als hij vannacht niet genoeg herstelt... wordt overwogen om hem uit de Tour te halen. Het weer, het koelt af naar een graad of 13. Overdag is het opnieuw overwegend zonnig... en bij een stevige noordenwind wordt het tussen de 20 en 28 graden. Dit was het NOS Journaal. Dit is Radio 1. Max. Nachtzuster. Astrid de Jong. Luistert natuurlijk helemaal niemand. Nee, iedereen is moe van het uh, fietsen kijken. En, uh, en, en de andere helft is op vakantie. En het is veel te warm... Oh, dan luisteren we er wel mensen. Want als het warm is, dan lig je te draaien in je bed. En dan, dan gaan die vragen zo door je hoofd. En dan is het misschien een goed idee om even te bellen naar 0800-1121. Om die vragen met iedereen te delen. Want ja, daar bestaat dit programma tenslotte uit. En als het vakantie is en warm, dan, uh, dan hebben we extra vragen nodig. Dus 0800-1121. Of een mailtje naar nachtzusterapenstaartjeomropmax.nl. Twitteren via het Nachtzuster kan ook. En er is een chat bij dit programma en die is te vinden op omroepmax.nl/slash Nachtzuster. En nou, dan gewoon even links de chat aanklikken. Facebook.com/slash Nachtzuster is ook nog een mogelijkheid. Dus allemaal manieren om mee te werken aan dit programma. Maar de makkelijkste is dus nog altijd 0800 1121.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 Nachtzisten Wat ben ik zonder al je zorgen? Nacht Al niet de morgen. Nacht zusten. <tie>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 Nachtzuster, zuster, wat moet ik zonder jou beginnen? Nachtzuster, ik brand van binnen. Nachtzuster, ik ben iets van de pijn. Nacht Waar ben ik zonder al je zorgen? Nachtzuster, zuster, haal ik de morgen? Nachtzuster, ik ben iets van de oh. oh. hey, oh. oh. pijn. Nacht zuster, Nacht zuster, Nachtzuster Nachtzuster Nachtzuster Nachtzuster ja, vond wel een toepasselijk liedje. Doe maar, heet het wentje. En dat kon wel eens wat worden. 0800 1121 blijft het nummer dat je kunt bellen voor alle vragen en antwoorden. Marika, goedenacht. Goedenacht, met Marika. Ah, hi. Hi. Uh, ja, ik had een vraag. Nou, vertel. Uh, mijn vraag is: uh, ik ging gisteren spinazie eten. Ja. En ik had gewoon een pan uit de kast gepakt. En. Uh, die diepvriespinazie, want dat is wel zo makkelijk, erin gedaan. En uh, toen uh, dat had ik gewoon smiddags ergens gedaan. En toen s'avonds ging dat ik gaan eten, toen was het natuurlijk allemaal ondooid. Ja. Maar toen was de pan aan de buitenkant ja. helemaal vochtig, nat geworden. Allemaal waterdruppeltjes. Ja. En dan vroeg ik mij af, hoe kan dat? Want hij was droog toen ik, hem, toen ik de spinazie erin deed. <laughs> En toen het eenmaal ondooid was, zat er allemaal vocht aan de buitenkant. Oh ja. Ja, dat is natuurlijk gewoon condens, maar hoe dat daar komt... Ja, dat is volgens mij ook af. Hmm. Oh, er zijn mensen die luisteren en die gaan nu het natuurkundig proces uitleggen... en dan val ik, val ik al om tien over twee in slaap. Oké. Okay. Want dat kan ik natuurlijk helemaal niet volgen. Dat... Nee, nee. Oh ik jee. misschien ook niet, nee. maar ja. Hmm. Bye. Ik vroeg het mij wel, ja het zal wel een soort condens zijn, maar waar vandaan dan? En ja ook alleen daar, zeg maar, niet verder. Ja. Aan de buitenkant van de pan, zo. wou je zeggen? Ja. ja, ja maar en... dit heeft er natuurlijk mee te maken, dat de pan koud wordt. Ja. En dat, ja... <lacht> oh, ik, ik hoop zo dat mijn oude scheikundeleraar niet luistert. Maar <lacht> dat de pan koud wordt, en dat is de, de zeg maar, de uh, water... Oh, ik ga er niet eens aan beginnen. Maar dat is aan de. Nou ja, nee. Ik, in mijn hoofd is het heel duidelijk. Maar laat het ook op de radio duidelijk worden. En bel even naar 0800 1121. Hoe, uh, hoe smaakt er verder de uh, spinazie? Ja, lekker. Hè? Ik, had, uh, ik doe altijd lekker knoflook en een tomaatje erdoor. Het oh. Huisje. Ja, dat is lekker hoor. Lekker. Ja. Dus, uh, lekker bij de pasta. En. en, en, uh, en, en uh, oh, oh, met pasta. Met, uh, met um, spaghetti of uh, macaroni? Met. Uh, Oh, heel luxe. Tortellini. Hoh, tortellini, doe maar. Ja. Wie, wie zegt dat het crisis is? Wel. Nou. Ja, precies. Nou ja, uh, het mysterie van de natte pan. Ik schrijf het ook ja. zo op. Mysterie van de natte pan. En, uh, en dan gaan we eens kijken of we dat op kunnen lossen. Ik ga op zoek naar een antwoord. Ik denk dat het goed komt. Ik ben wel bang dat het een natuurkundig procedé wordt dat beschreven wordt. Maar dan moet jij maar net doen of je het begrijpt thuis. Dat is goed. Oké, okay, dankjewel. Oké, okay. okay, ook bedankt. 0801121. 0800 1121. Andrea. Uh, goedenavond Astrid. Hi. Hoe gaat het? Met mij is het goed. Hoe is het met jou? Ja, heel erg goed aan het werken, hè? Het is altijd goed met jou. Ja, klopt. Ik ben een gelukkig mens. Nou, dat is, uh, dat is in ieder geval een voordeel. Dank je. Ja. Ik, ik heb vanavond een hele mooie sportieve vraag. Oh. Um, het gaat om het volgende. Ik volg deze dagen de EK-voetbal uh, voor de dames. Oh? Waar Nederland ook aan mee hebt uh, gedaan. Ja. Maar wat mij op iedere keer aan het einde van de wedstrijd wordt het geen shirtjes uh, geruild. Met de nee, nee, dat is ik niet achter. Nee, is geen vooroordelen als je blieft. Geen vooroordelen. Hé, hey, jij maar wachten, wanneer is die wedstrijd afgelopen en gaan ze shirtjes wisselen? Nee, ja, goed, als jij de einde uitlaat wil weten, dan zou je toch moeten wachten tot de wedstrijd is Meestal afgelopen. is dat bij voetbal, is het meestal aan het eind van de wedstrijd, hè, dat de uitslag ja, bekend ja, wordt. Ja, inderdaad. Ja. ja. Maar doen vrouwen wel, als ze scoren, doen ze dan ook zo het shirt over hun hoofd? Was dat maar waar. Ik ook niet, hè? Nee, nee, nee. En een achterwaartse salto of een dubbele flikvlak? Of, uh... Ik, nee, nee, nee, nee. En het wordt ook heel weinig gescoord, want je zag het bij Nederland. Uh, nul doelpunten in drie wedstrijden. Dus, ja, uh... dan is er natuurlijk ook geen reden om het shirtje over je ja, hoofd te doen. Ja, inderdaad. Maar wat was precies je vraag? Waarom vrouwen geen uh, shirtjes wisselen? Ja, als dat een regel is van de UEFA, die dat niet toelaat, mm -hmm. dat het gewoon niet toegestaan is. Of als het gewoon een onderlinge afspraak is van de dames uh, waar ze het niet prettig bij uh, voelen. En misschien is er iemand die dat uh, weet, als dat reglementair is of, of niet. En dat wil ik het graag weten. Maar is het bij mannen ook niet een tijdje uh, verboden geweest? Nee, Nee, nee, of... nee. De mannen mogen nog steeds... En mogen ze ook nog steeds alle dansjes doen? Nee, dat ook weer niet. En buikschuivers? Nee, dat ook weer niet. Maar aan het einde van de wedstrijd mogen uh, mannen de shirts uh, wisselen. Dat is geheel toegestaan. Oh. Goh. Nou, ik, ik ben weer helemaal bij en ik ga kijken of iemand het antwoord weet. Er moet toch iemand zijn die ooit... Uh, ja. Er moeten toch vrouwen zijn die gevoetbald hebben... of mannen die een vrouw kennen die gevoetbald hebben... of nog steeds M voetballen. Misschien, of... zit, misschien zit Johan Derksen te luisteren en die weet alles over voetbal. Dat denk dat ik wel. Ja, ja, maar die heeft geen goed meer. Maar, oh, ja, maar ja, anders, anders zou die zeker iedere week als er, <laughs> uh, als er uh, voetbal vragen... Goed, nee. ik, ik ga op zoek, Andrea. Dank je wel voor je ik vraag. Dank, ik dank je vriendelijk. Goeienacht. Jo. Hoi, 0800-1121, Rin. Hallo. Hallo. Hi. Ja, hallo, Renny. Goedenacht. Dag, hallo. zeg het eens. Hallo, ik heb een vraag. Ja. Als ik op een rotonde aanrijd, dan geef ik altijd de richting wijzen naar links. Ja. Zodat ik uh, rechtsaf moet en dan geef ik hem naar rechts. Ja. En heel veel mensen vinden dat vreemd, die doen. Steeds niet, totdat ze uh, naar rechts gaan. En dan nou weet ik niet hoe het officieel hoort. Oh, dat is een goede vraag. <laughs> ja, ik zit ermee. Ja. Want heel veel mensen zijn vreemd, die zeggen... je gaat toch niet de verkeerde kant op de rotonde? Nee, dat doe ik absoluut niet. Maar als ik op een rotonde aanrijd, dan geef ik hem naar rechts. Nee, naar links. Naar links. Ja, ja ik, ik links snap kant. het. Ik, ja. Volgens mij doe ik dat ook. Ja, dat doe ik ook. En dat, zo heb ik het geleerd in mijn beleving. Maar heel veel mensen vinden dat vreemd. Dus nu is mijn vraag, hoe hoort het? Het is heen? inderdaad eigenlijk heel raar, want als je rechtsaf of rechtdoor gaat op een rotonde, of zo mag je het niet zeggen, als je de eerste of de tweede afslag op de rotonde ja. neemt, dan ja. is het heel raar om linksaf aan te geven natuurlijk. Jawel, maar ik heb het ook hoe, zo geleerd. Maar hoe weet men nu welke ik dan ga nemen? En dat doe ik dus pas op het laatst. Ja, maar dat is dus... Kijk, kijk. Je rijdt op de rotonde af. Ja. En je geeft niet richting aan naar links, hè? Stel, stel, stel. Ja, ja. Dan snapt iedereen dat je die rotonde opgaat. Dat snap ik Er is niet. niemand die denkt van... Oh, oh, ze geeft geen richting aan. Wat gaat ze <laughs> doen? Toch? Klopt, klopt. Maar dan weet men niet of ik de eerste neem... of ik neem de tweede. Nee, maar dat weet je nog niet. Nee, maar dat doe ik dus op het loud. Ja, nee, maar dat is goed. Je moet richting ja. aangeven voordat je eraf gaat, want dat moet duidelijk ja. worden. Maar inderdaad, ja. richting... zou je niet alleen richting aan moeten geven naar links... als je uh, van zins bent om de rotonde voor drie kwart te nemen? Ja, ik, ik weet niet hoe het officieel hoort, maar ik, ik doe het gewoon zo. En in mijn beleving heb ik het zo geleerd. Ja, ik ook. Want ik voel een, <lacht> soort, ik voel een soort enorme... Uh, automatische behoefte om uh, richting aan te geven. Maar nu jij het zo zegt, denk ik, ja, waarom eigenlijk? Ja. Grappig. Ja. Nou, 0800-1121. Ja. We gaan het oplossen, Rennie. Ik ben benieuwd. Dankjewel. Hoi. Goeienacht. Goeienavond. Hoi. Joyce. Hoi. Hi. Nou, eens even te denken over die rotonde. -vaten. Ja, hè? Ja hè? Ja. ja, hè? Zit je in de auto? Nee. Oh, zo klinkt het wel een beetje. Waar ben je dan? Ik ga even de radio uitzetten. Oh, we horen gewoon onszelf op de achtergrond. En dat klinkt ja, een beetje als... Ja, ik het wel, ja. Ik is ook wel, leuk. Ja. Kunnen we horen hoe we het doen. Ja, hoe je ja. jezelf terug. Schappig, ja. <laughs> ja, voor sommige mensen, ja. Maar, je mm -hmm. belde niet over de rotonde. Nee, helemaal niet, nee. Maar ik denk dat het rechtsaf slaan... dat het toch een slecht idee is om het een rotonde aan te geven, hoor. Wat, dat het? Dat het een slecht idee is om het aan te geven op een rotonde. Dat je rechtsaf gaat? Nou, dat zei die mevrouw toch net, die ja? net voor mij was, dat ze dan rechtsaf zou gaan, dus zeg maar drie kwart rond op een rotonde. Dan ga je rechtsaf, toch? Of ben ik gek? Nee, als je een rotonde voor drie kwart neemt, ga je linksaf. Oh ja, dan ga je linksaf. Ja. Ja. ja, het hangt er natuurlijk helemaal af welke kant je de rotonde oprijdt, maar de meeste mensen die pakken hem zeg maar rechtsom. Mm, dus tegen ja, de klok in. je hè? Ja, je kunt het een keer proberen, maar ik denk niet dat het... Nou goed, ja, maar... Nou, daar belde ik helemaal niet over. Nee, waar belde je wel over, Joyce? Over een wasdroger. De wasdroger. Ja, de wasdroger. Nou, wat is ja. er met de wasdroger? Dat is echt, echt de stomste vraag ever waarschijnlijk. Nee, dat kan niet. Jawel, ik nee. denk het wel. Nee, de stomste nee, heb vraag stomste ever... Vragen? Nee, de stom... Nou, stom... De stomme vragen bestaan niet. Maar de meest aparte vraag die ik me zo 1, 2, 3 herinner is... waarom een goedkoop suikerklontje wel een laagje geeft, een laagje schuim geeft op je senseo koffie en een duur suikerklontje niet. Oh ja, dit is nog. Nee, dit is. Maar dit was Dat een hele mooie vraag om en het heeft dus te maken met het, uh, nou wil ik zeggen meel, maar er is een ander woord voor, het gehalte van een bepaald stofje in het suikerklontje. Okay. Zo. Maar nou, Even een andere vraag, heb jij een wasdroger of niet? Ik heb een wasdroger, oh, dat mag ik niet zeggen, want uh, we zijn heel duurzaam bezig... en we proberen het allemaal heel duurzaam... maar ik, ik heb wel een wasdroger, een uh, beetje. Okay. Maar je, je hebt ook een wasmachine, neem ik aan, nog, hè? Ja, ook nog. Ja, ja, ja. Allemaal van die dingen heb je. Ik ben er ook wasmachine heel blij mee. Ze, ja. En die wasmachine van jou zet zit ze zo'n mooi ruitje in. En dan kan je zien hoe leuk jouw was ja. rondtoelt. Ja, ja. Ja, en en waarom de heeft droge de droger geen zien, raampje? Het, en in de was droger kan je dat niet zien. En dat snap ik niet. Nee. Want daar wil ik het wel zien. En oh, dat wat zie ik een goede vraag. Dat is <laughs> toch een hele goede vraag? Nee, maar heb, je, heb jij wel... Joyce, heb jij wel... Ik weet niet of je, of je dit herkent, hoor. Maar sommige mensen zullen dit herkennen. Je zet, doet de was in de droger. Ja? Hm? Ja. doet de was in de droger. Je zet hem aan. Mm. En dan ga je naar de keuken en je doet kattenbrokjes in het bakje met kattenvoer. Ja. Yeah. En dan denk je, waar is de kat? Nou. En dan, en dan zit, dat zit je dan toch niet lekker. En dan moet je de wasdroog moet je uitzetten <lacht> en open doen... om te controleren of die toch niet in de wasdroog is. Terwijl als er een raampje in zou zitten... Ja precies! Dan zou je hem zo, zou je zijn pootjes voorbij ja, ja, ja. zien komen? Ik weet het niet, dan zou ik het nog niet zeker weten maar. Oh, wat vreselijk Nee, maar is dat raampje niet daarvoor? Dat is toch? Wie zit er nou, Wie zit er nou door je heen te praten? Oh, dat is Peter. Dat is een vriendje. Echt waar? Ja. Je vriendje. Ja, ik heb vriendjes jongen, wil je niet weten. Je hebt er meerdere. Die woont hier. Nee, andersom, ik woon hier. En, en die woont, die hebben, hij woont bij jou? Nee, ja, zegt ik, ik woon bij hem. Oh, jij woont bij hem, maar hij zegt ja. Dus hij voelt het alsof hij bij jou woont. <lacht> en, en hij is één van je vriendjes. Wat zegt hij? Ja, wij wonen gewoon lekker samen. Hij zit lekker mee te luisteren. Oh, oké. Okay. En hij heeft toch een beetje mee te bouwen. Dat wil je even spreken? Ja, geef Peter maar even. Oké, okay, ik geef ja. Peter even. Komt Dank die. je. Ja. Hi Peter, hebben jullie een Bye. kat? Wat zeg je, zo? Oh, hebben jullie een kat? Nee, wij hebben geen kat. Nee. Oh, gelukkig. Dat vind ik een hele opluchting. Maar heb jij zelf ook wel eens dat je denkt van, goh, waarom zit er eigenlijk geen raampje in de wasdroger? Nou, wij kwamen daar vanavond over, want we waren bezig met, met de boel van de, het ene apparaat in en het andere apparaat aan, de, aan het gooien, van, uh, van de wasmachine naar de droger uiteraard. En toen zeiden je: hé, hey, daar zit geen ruitje in. Nee, nou ja, ik begrijp het ook precies. Ja. ja. Uh, waarom is dat? Uh, dus ja, echt... nee, ik had de vraag wel begrepen, Peter. Ja. <laughs> maar, ja, okay. maar toch handig dat jij hem nog even hebt. Maar het is niet dat jij zegt wel tegen Joyce, ja, daar moet je over bellen, zeg maar. Dat hebben jullie ja. wel samen. Ja, ja, ja, ja. dat is wel een mooie vraag om hier eventjes neer hier uh, ja, te, te gooien, eigenlijk. Ja. Nou, dan gaan we, gaan we op zoek naar een antwoord. Want bij goede vragen en bij domme vragen ook hoort een, hoort een antwoord. Dus 0800 1121. Dankjewel, Peter. Doe er goed aan, Joyce, hè? Ja. Zal ik zeker doen. Ik ben zeer benieuwd. Ja, ik, ik ook. Dankjewel. Hallo. Hoi. Erik. Goedenavond. Go Hoi. Uh, Hallo, Erik. Uh, ik vind trouwens dat er geen domme vragen bestaan, maar ja, dat raad ik aan jou allemaal. Uh, ja, ja, ik, ik dacht dat ook altijd, maar er komt een moment. Dat toch <laughs> Dat je denkt, nou, het is misschien niet oh, de allersleutel. Maar. Je nou, spreekt met een hele intelligente vent. Echt? Ja. Cool. Maar je, je, je had het over die rotonde en zo. Nou, het is heel simpel. Je moet een rotonde beschouwen als een rechte doorgaande weg. Een rechte doorgaande weg. Ja, ja. ja. Ik, ik beschouw de rotonde als een rechte doorgaande weg. En dan? Nou ja, dus waar je dan afslaat, daar moet je je, je arm uitsteken... Je arm oh, oh, oh, je arm uitsteken en dat is altijd uitsteken naar rechts. Hmm. Ja, nee, je moet niet je arm uitsteken. Nee, nee, wacht even. Als je de weg... Bestek, dan steek je je been uit, maakt me ook niet uit. Maar in ieder geval... Zou dat mogen? Uit, je moet iets uitsteken. Ja, nee, maar ik vraag me af of dat zou... Dan, oh, maar nu, sorry, Erik, maar nu ben ik helemaal van mijn padje, zeg maar. Want nou vraag ik me af, mag je... Als je zeg maar, aan het fietsen bent en je gaat linksaf, mag je dan je benen uitsteken? Dat mag vast niet, dat is heel gevaarlijk. Je nou moet ja, je arm je, uitsteken. Als je dat leuk vindt, dan kan het wel. Kijk, als je ene, been, ene arm in het grip zit. Maar, maar, nee, maar Erik, wacht even, sorry hoor, maar ik dwaalde zelf af. Maar als jij zegt je moet het beschouwen als een rechtdoorgaande weg. en je komt ja? aanrijden en je bent van plan om linksaf te gaan op de rotonde. Dus je neemt de derde afslag op de rotonde, dan moet je dus linksaf aangeven. Ja, dan moet je dus met je rechterhand op het mo de, uh, enigszins voor, voor het moment dat je de derde afslag neemt, je rechterarm uitsteken. Nee, je linkerarm? Ja. Nee, je rechter. Nee, je linker, je gaat toch links? Nee, um, ik weet, het is een beetje laat misschien, maar. Nou, vroeg. Het, het, het is doorgaande weg. Het is een rechter. Doorgaande weg erop. Door ja, ja, dus je moet zeg maar het stuk rond, moet je eigenlijk beschouwen alsof je gewoon rechtdoor gaat. Juist. Oh, het is ah, wel ingewikkeld. Ja, maar. Nou, dan doe ik dat voortaan, dankjewel. Ja, maar ik had ook nog een vraag. Oh, je had een, en wat was je vraag? Ja, uh, daar begrijp ik weer niks van. Oh. Eh. Uh, um... Ik heb altijd uh, veel, veel gepennest en dat vind ik heel leuk en, mm -hmm. en heel gezellig. Maar uh, ik heb eigenlijk nooit begrepen waarom ze die puntentelling zo hebben. Van, uh, ja. het, begint bij, het begint bij 0, dan mm -hmm. bij 15, dan heb je 30, dan heb je 40. Mm -hmm. Dan heb je uh, voordeel. Uh, oh. Nou ja, als je voordeel hebt en, en je slaat hem dan door, dan heb je gewonnen. En wanneer, wanneer heb je lof dan? Dan vind ik dat zo mooi. Laat 15. Ja, dat bedoel je toch? Ja? Ja, dan begrijp ik ook niet dat ze de liefde erbij halen, maar oké. Dus ik begrijp het allemaal niet. Nee, dat snap ik. Nou ja, het is me ooit uitgelegd, ook in dit programma... maar gelukkig ben ik het weer vergeten. Dus 0800-1121 uh, voor de puntentelling bij tennis. Ik ga mijn best doen, Erik. Roze bedankt. Jij ook. En nog een dag. Hetzelfde. Dag, dag. Dag. Robert. Robert. Ja, hallo. Hé, hey, hoi. Beetje eenrichtingsverkeer, geloof ik. Robert. Robert. Hallo. Dat is nou jammer? Michiel. Ja, hi. Hi. <laughs> Goeiemorgen. Goeiemorgen, jeetje, wat klink jij wakker. Ja, ik ben ook wakker. Ja, nee, gelukkig wel, Maar het is zes minuten voor half drie, hoor. Ja, sommige mensen werken ook goed, graag. Ja, en dan is het handig als je wakker bent. Om vijf uur. Wat zeg je? De wereld stopt niet meer draaien om vijf uur. Echt ik draai niet? Nee, nee, nee. En die begint ook niet om 9 uur s morgens weer te draaien. Dat gaat echt door gewoon de hele tijd. Oh, nou lekker. Ja. En uh, ja. nou, voor, voor mij een gelukje, want dat betekent dat je belt. En wat kan ik voor jou doen of jij voor mij? Nou, ik denk dat ik wat voor jou kan doen. Weet je, chronologisch volgen of willekeurig volgen? Chronologisch uh, volgen graag. Wel duidelijk is dat, hè? Ja. De pan. Ja. Vocht naar buiten buitenkant. Ja. De, uh, die pan is koud, dat zei je al. Nou, de, maar, uh, ja. Oh, de oh ja, dat zeker ik inderdaad. Ik in ja. En dat ja. is de er heel veel vocht. En dat slaat neer op het koudste punt. Oh, En dat is in dit geval is dat dan jouw pan. Vroeger hadden we ook nog enkel glas ramen. Ja. En als het dan koud is buiten, sloeg er ook het vocht op het raam neer. Maar sloeg het, het, het vocht dan... vocht aan de binnenkant. Ja, ja, dat is het idee. Ja. Het is een ik maar best heel simpel. Ja, maar je, je maakt het wel simpeler dan dat het is. Want vocht dat slaat op de pan. Waar komt het vandaan dan? Uit de lucht natuurlijk gewoon. Uit de lucht, ja. Nou. Nou, dus is, uh, kan ik die afstrepen? Anders nog wat? Het is wel uh, ja, we jammer, we het mysterie ernaar, van de natte pan. De wat zei je, sorry? Die rotonde hadden we daarna. Ja. Ja, wat, wat, je, wat je doet met, met richting aangeven voor de rotonde... Ja. Dus zeg maar al ja. 20, 30, 40, 50 meter... Ja. is dat je aangeeft aan de mensen die aan de overkant van de rotonde rijden... joh, ik ga linksaf. Ja, als je dus, dus als hem voor drie kwart neemt. Rijken, ja. ja, als je drie kwart neemt, dat ja. is de uitgangssituatie. Ja. Dus op het moment dat die mensen staan te wachten... En, en, en die zien dat dat knipperlichtje aangaat. die denken, oh wacht even, die kom ik zo meteen tegen. Ja. Want ik moet voor langs, dus daar moet ik voor wachten. Op het moment dat het knipperlichtje niet aan is, denk je, oh die gaat rechtdoor, en dan kan ik dus gewoon oprijden. Dan kan ik de gang erin houden. Ja, dus je moet alleen linksaf aangeven als je de rotonde nadert, als je van plan bent om de rotonde voor drie kwart te nemen. Ja. Hey. En, dan, en dan ga je, zeg maar zodra je voorbij het punt komt, waar, waar die, die tegenovergestelde staat te wachten, ja, hè, dat ja, je half rond ja, bent, ja. dan doe je richting aan naar rechts. Want dan ga je namelijk aangeven aan de mensen die ze aan de linkerkant zouden kunnen staan wachten. Ja, van oh, je hoeft jongen, niet te wachten, er af. want ik ga eraf. Nee. En de mensen achter ja, je ook. En de mensen ook die, ja. Ach, nou, zo die eenvoudig die is moeilijk. het ook. Ja. ja. Nou, dankjewel. Uh, wat hadden we nog meer? Oh, uh, oh de wasdroger, hè? Ja. Wasmachine, de, wasdroger. ja. de wasmachine is, is niet alleen een ruitje, dat is ook een schuin ruitje. Een wat? Het is een schuin ruitje, dat ruitje loopt naar binnen. Een schuin ruitje, ja. Het is niet gewoon zeg maar, een normaal glas zoals je het raam hebt. Nee. Dat loopt schuin. Dat komt omdat als je zeg maar, water uh, erin pompt en je ja. gaat het rondpompen... Ja. dan gaat het, die kleding uitzetten. Nou. He, want dan krijg je wat meer volume. En, en als het dan ronddraait en het gaat over het schuine ruitje heen... dan wordt het gemengd, zeg maar. Oh, dus... Als soort... het gewoon statisch ronddraait, wordt ja. het dan door elkaar Maar op. Maar dat, maar dat hoeft, toch niet, hoeft dan toch geen uh, doorzichtig materiaal te zijn... Nee, maar het kan. dat kan. Ja. gewoon omdat het kan. Het oh, is dus omdat het kan. In kan dat niet. Nee. Om, want daar zit gewoon een filter. Oh ja. In jouw deur. Dat zou raar dat zijn. Dat moet je schoonmaken. Ja. En dat zou best heel raar zijn. En als je daar een, een glazen plaatje voor zet, dan zit je tegen een filter aan te kijken. Ja. Dan zie je nog steeds je was niet. Nee. Dus nou ja, dat is gewoon praktisch. Ja. Goh, nou dat schiet lekker op. Kan ja, ik je over ja, een half uurtje ja. weer bellen? Uh, heb ik ja, weer ja, nieuwe ja, vragen? Ja, ik, ik, ik weet er even verder, uh, verder niet meer. Uh, nee, nou, ik vind, vind dat je goed gewerkt hebt. Ik heb niet van op de hoogte, dus uh, ik weet niet wat we verder nog hadden. Nee, um, nog een vraag ik heb nog de puntentelling bij tennis. En ik heb ook nee. nog uh, waarom dames geen shirtjes wisselen bij het EK voetbal. Nee, geen, geen, sport is niet mijn ding. Ah, nou ja, dan houden geen we, houden we nou, tenminste sport sport nog ook iets over voor andere mensen. Dat is misschien wel prettig. Daarom. daarom Dankjewel, hè. Ik luister mee. Oh, gelukkig. Goeienacht. Doeg. Hé, hey, pas op, die rotonde. Hou je veilig. Ja. Ja, hou je veilig. Ja, jij ook. Doei. Hoi. Hoi. Yes. En roundabout. Het is een hele leuke vergadering geweest en zullen we onze band Yes noemen Yes. Nou en dan werd het Yes en daarna zullen we dan als laatste woorden van het liedje Roundabout doen ta-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da Yes. Nou en dan allemaal heel erg in overeenkomst natuurlijk. Robert, goedenacht. Zo. Zo Welkom op de kermis. Ja, nou, er van mij hoor. Oh. Um, zeg maar, het eens. Maar de ja, nou, het antwoord is eigenlijk net al gegeven. Ik had een antwoord op de rotonde. Maar... Nou, wel sympathiek dat je gewoon dan blijft hangen. Ja. Ja, dat je denkt: van, ik, ik wil beantwoordelijk eigenlijk beantwoordelijk nog een keer zelf. Ja, maar dan mijn naam toe. Mijn naam, mijn naam, en dan uh, reageert er weer niemand. Nee, dat, dat zou heel vervelend zijn. Maar, maar uh, juist sluit je aan bij het feit dat je dus alleen linksaf aan moet geven als je van zins bent om de rotonde voor drie kwart te nemen. Dat klopt helemaal. En dat is ook heel fijn. Dus in principe klopt het wel. Dat die eerste maal zei, we recht doorgaan de weg. Dat is hetzelfde principe. En hij bedoelde het wel goed, maar je uh, snapt elkaar net niet, zeg maar. Nee, en dat lag ongetwijfeld aan mij, maar nu begrijp ik het wel. Dankjewel, nee. Robert. Zeg u? Dankjewel. Ja, graag gedaan. Ben je geladen? Ja. Oh, geladen, ja. Zullen we Raad wat hier uitspelen? Even prima. Even voor. hoor. Even focussen. Zijn het varkens? Nee. Oh, uh, kun je het eten? Ja. Um, is het chocola? Nee. Is het brood? Nee. Is het. Um, um, um, um, um, is het lekker? Ja, als je, je ervan houdt wel, hè? Als je ervan houdt wel, dan is het groente. Nee. Oh, um, is het fruit? Is het? Fruit? Nee. Appelsperen, dat soort dingen. Um, uh, als je ervan houdt, wel. Dus het zijn geen koekjes je hebt of zo. Gevraagd, maar oh. Ik heb uh, het al een keer gevraagd. Oh, dat ik niet. Nee, maar ik blijf het gewoon iedere keer weer proberen. Want ik vergeet het ja. net zo hard weer. Oh jee, dus ik heb, het al, heb ik het al een keer geraden? Moppa en Jacco, weet je nog? Oh nee. Oh, maar die, die, die rijden hoor. achter jou. Nee, die zee hoor. <laughs> oh, ik weet het echt niet meer. Maar wacht even, ik moet focussen. Anders dan raad ik het nooit. Um, even denken hoor. Is het vlees? Ja. Was het levend vlees? Zijn het kippen? Nee, ja. Dode kippen, ja. Oh, ja, jij rijdt met de dode kippen. Nou, ik ga proberen het te onthouden, Robert. <laughs> Want dan kan ik de volgende keer zeggen, zullen we raad wat hij rijdt spelen? En dan zeg ik, in plaats van varkens, zeg ik, zijn het kippen? Ja, En dan prima. zijn er een dat paar mensen die luisteren voor het eerst en die denken, nou, hoe weten ze dat nou? Ja, dat zouden we zouden eigenlijk. oh, dat is knap. Ja, maar de volgende keer dan zeg ik, dan zeg ik, uh, ik zeg, dan zullen we raad wat hij rijdt spelen? En dan zeg jij, ja, maar het is een eitje. Oh ja, dat is goed. Goed? Oké, okay, nou dan spreek ja, ik je dan. Ja, dat is goed. <laughs> Hoi, 0800-1121. Tom? Ja, daar ben ik. Hallo. Ja, spreekt, hallo. Goeienacht. Goeienacht. Ton, Tot van de luistercijfers, weet je nog? Oh, je moet mij nooit vragen, weet je nog? Want ik ja, moet ik altijd, je wel, nee. dan moet ik altijd eerlijk zeggen, nee, dat weet ik niet meer. Als nee, ik om zes is... uur naar huis rijd, dan weet ik gewoon, ben ik het allemaal weer vergeten. Dan ben je alles kwijt. En ja. Bij de volgende uitzending is het weer naar boven gekomen. Maar dat is, het is wel heel goed, want er zijn heel veel mensen die luisteren... Uh, per ongeluk nu, uh, zeg maar, twintig minuten. Ja. En die kunnen gewoon altijd meedoen, want het is voor mij ook allemaal weer nieuw. Ja, ja, ja. ja of zo. Ja, ja, ja. Een beetje nog twee weken geleden. Tom, je... wat ja. zeg ik nou net? Oh nee, dat nee, is goed. Oké, okay. nou, dan zal ik je nog eventjes in je herinnering brengen. Ja. Twee weken terug, toen was ja. er een man die beweerde dat <laughs> het zuidelijk halfrond, dat de ja. zo naar de andere kant op kwam. Weet je nog? Nee. Ja, nou niet helemaal zo. Nee, nou, maar goed. Ja. Toen heb ik daarna weer gebeld, maar toen werd ik verbroken, want het was het uit, uit, uh, einde van de tijd. Ja. En toen had ik eigenlijk willen vragen: Heeft die man dan de aarde doorgezaagd bij de evenaar? Ja. Snap je? Ja, hè? Ja. <laughs> Dat zou je kunnen vragen. Ja, ja, nou ja goed. Nee. Ja. Eventjes waar ik eigenlijk voor belde. Nou, ja. het gras is uh, goed voor mijn voeten weggemaaid. De rotonde. De rotonde. En je bent wel verplicht om rechts aan te geven. Maar inderdaad, wat jij ook zegt, uh, als je aankomt rijden... is het duidelijker voor je medeweggebruikers aan alle kanten... als je inderdaad drie kwart de rotonde neemt om linksaf aan te geven. En het laatste moment, als je dan die voorlaatste weg... Uh, afslag voorbijgereden bent, dat je dan rechtsaf aangeeft. Maar je bent het niet verplicht om rechtsaf aan te geven? Want dat zou bij heel verwarrend ver, zijn. Bij, verlaten, bij het verlaten. Ja, het, bij het verlaten, ja. Dat is de verplichting. Ja. Dan heb ik nog eigenlijk iets. Ja. En Dat is geen vraag, oh. maar je ziet heel veel mensen... die geven op een verkeerd moment geven zij richting aan. Ja. En je bent verplicht om pas richting aan te geven... als je de laatste verharde zijweg of uitrit voorbij bent. En je ziet vaak mensen die geven daarvoor al richting aan... en dan rijden ze die straat voorbij en dan gaan ze daarna pas rechtsaf. Snap je wat ik bedoel? Ja, ja, ja. En je wilde het eigenlijk even meegeven dat mensen dat niet meer moeten doen... Zo. Nou dan is hierbij gezegd het zal nooit meer gebeuren. Nou, ja, doe jou niet. <laughs> nee, net. ik ben het weer vergeten morgen. <laughs> nou, nee, dat zou ik me niet vergeten. Oh, oké. Okay. Nou, dankjewel Tom. Oké, okay, bye bye. Goedenacht. Hoi. Richard. Hoi, hey, goeiedag. Hallo. Ja, ik wou het ook wel door het onderzetten, maar daar stop ik ondertussen mee. <laughs> oh, ja, maar ja. En nee, nu dan? Ik ben vrachtwagenchauffeur, ik heb het even snel opgezocht. Maar dat klopt inderdaad wat die, uh, wat die twee andere mensen... Ho, ho, ho. Richard, zeg je nou serieus. Ik ben vrachtwagenchauffeur, ik heb het opgezocht. Ja. Maar jij, als vrachtwagenchauffeur moet je toch weten... wanneer je richting aangeeft op een rotonde? Ga jij het eens dus even aan vijf, of, uh, 50 Of pak vijftig mensen... Van die vijftig mensen, hoeveel mensen denk je dat nou het weten? Nee, maar als, die, als van die vijftig mensen vier vrachtwagenchauffeur zijn... dan neem ik aan dat die vier het weten. Ja... Ja. Ja, <laughs> nou, nou, ik weet het ook, maar ik je wou het even zeker weten. Ja, ja, ja. Okay. Hey, ik, heb een, ik heb een vraag over YouTube. Ja. Uh, mijn kleine vindt het liedje Gang Style heel leuk. Dus mm. elke keer als het opstaat, krijgen we altijd dat irritante reclame we ervoor. En nou is mijn vraag, kan je die reclame uh, Piet omzeilen? Uh, ja, maar ja. Kun je de reclame op YouTube omzeilen? Ja, want ik vind het zwaar irritant. Er was laatst iemand weer van uh, energiemaatschappij voor de deur is. een joh, ik zeg wegwijzen op Zeldemieteren. Als ik wat wil weten, dan zoek ik wel op het internet. Ik wil weten of iemand weet of je dat met een linkje kan, uh, kan uitzetten of zo. Maar, maar dat kun je uitzetten door het, door het liedje zeg maar daadwerkelijk te kopen... in plaats van het gratis af te willen spelen via YouTube. Heb je een punt? <laughs> Ja. Maar ja, dat doen we natuurlijk niet, als we het gratis kunnen afspelen via YouTube. Ja, nou, Al zullen we dat nooit toegeven. Ja, inderdaad, inderdaad. Ja. Maar dan had het toch? Maar hoe oud is dat kleintje van jou? Eh uh, Echt waar? Ja. En die zit nu al uh, achter, achterin uh, in de maxi een sexy lady. Nou ja, zo werkt ik gewoon niet, maar zodra ik trains draai of we dat mijn vriendin in opzet, dan gaat het dat mannetje <laughs> beginnen springen. Oh, oh, je zit het hem nu al met de paplepel in te gieten. Ik ben zelf op DJ ja, geweest en ik hoop dat hij het moet, alleen dat moet wel even beter worden als mijn. En eentje keer raden hoe je heet: um, Thijs. Nee, I Armin. Mean. Oh, echt waar? Ja. Nou, het is wel een, echt een hele mooie naam. Ja, vind ik ook. Maar wel, jij, jij heet niet Richard van Buren, toch? Nee, nee, nee, ik heb Richard Burger. <laughs> oh, dat is wel mooi, Armin Burger. Ach, gosje. Ja. En met anderhalf jaar zit hij al. Hé, uh, hey, hey, sexy Oh nee, niet hé, hey, sexy ja. lady. Nou ja, maar ja, die van mij dat... vinden het ook alle drie uh, heel erg leuk hoor. Ja, nou, keurig toch. En hij heeft al gevoel voor ritme ook, dat heb ik ook al gezien. Dus, uh, Want hij zit te even... bengen in de maxi -Cosi op de maat. Ja. ja, op de maat, ja. Ah, maar, maar dat is aan. makkelijk met, uh, met mixen dan later, dat dat in ieder geval. Uh, ja, Plyke is happy, joh. die heeft zijn vader al, dus dat... Uh, oh, nou, dat gaat helemaal goed komen, joh. <lacht> die, die, die, de, de verkiezingen voor de dj Magazine zijn weer begonnen. Dus ik zal eens eventjes kijken of, um, of die er al bij staat, Armin Burger. Nou, het zou leuk zijn. Ik heb papa lekker vroeg met pensioen. Joh. Dat zou inderdaad lekker wezen. Maar ja, er zijn uh, heel veel... Nou, goed. Um, los daarvan uh, heb je nu de geregeld dat ik voor het eerst... Gangnam-stijl ga draaien op Ik dan op Radio 1. Ja, wel de live-versie dan, hè? Nee, niet de live-versie. Natuurlijk niet de live-versie. jammer. Ja. Nee, maar... Ach, ik kan dat zo... Ik begrijp het wel dat live voor sommige mensen een goed gevoel meebrengt, maar zo'n afgemixte radioversie is gemaakt, zodat het lekker afgemixt op de radio klinkt. Ja, dat kan wel zijn, maar ik vind het publiek op de achtergrond mooi. Echt waar? Ja, tuurlijk. Ja, maar ik doe het toch niet alleen voor jou? Oh, nee, dat is waar ook. Laat goed. Hé, er goed aan de arm in, hè? Echt goed achter Oké, okay, hoi. Hoi. Oh, ik draai dit nu echt op radio 1. Er zijn mensen die niet uit bed gaan om de radio uit te zetten, dus die moeten toch doorbijten. Hoppa! GANGNAM <middels> Star 낮에는 너만큼 따사로운 켜넣어, 커피 씻기도 전에 원샷 때리는, 멈이 오며 심장이 터져버리는, 멈이 오며 심장이 터져버리는, 멈이 오며 심장이 심장이 터져버리는, 멈이 Open Gangnam Style Gangnam Style op op op 시간은 만한 노출보다 야한 여자 그런 감 여자 star Op een uh, Enorme hitte gangnam Style was dat. 0800-1121 voor vragen en antwoorden. En een slechte platen wou ik zeggen, maar slechte platen bestaan natuurlijk helemaal niet. Kees. Hoi. Hoi. Het is even, even geleden, hè? Is het zo? Hé, hey Kees! Ja, ik ben je vriendje. Ja, je staat als Kees met een K in mijn schermpje. Oh, dus dan okay. herken ik je ik niet meteen. Ik met een C, hè? Ja. ja, maar ja, ja, dat hoor je natuurlijk niet. Ja. Nee, nee. Heeft, nee maar de, de spraak, uh, wel leuk ik... dat je zo reageert. Omdat want, ik nog blij uh, ben ja, om je te horen. Ja. <laughs> nou ja, ik, ik denk dat het zo'n uh, beide partijen toe is. Kijk, uh, maar ja, het is, het is haast niet uh, om door te komen bij jou. Want er zijn zoveel uh, mannen, vooral, ja. soms hoor je ook als vrouwen... Ja. Die, gewoon, die, gewoon, die gewoon bij jou in het programma willen komen. Ja, maar het is ook het leukste programma op de Nederlandse radio... Nou... Oh. EO vind ik beter, hoor. Echt waar? Vind je dat lekker luisteren? Nou, dan kan ik gewoon een kwartier... gewoon helemaal verhaal... Uh, eventjes uh, <laughs> spuien. Oké, okay, nee, maar dan begrijp ik... dat dat voor jou een leuke programma is. <laughs> ja, ja. nee, maar, maar ja, hier heb je nee, geen kwartier... Joh, dus nee, doorpraten, joh. Kees. Wat, uh, wat is er? Hey, nee, nee, ik, ik heb... ik heb een vraag, hè. Ja. Want... Uh, de eerste keer moest ik ophangen, toen dacht ik... Kees, ja, ik wat, is ergens, wat is maar, je vraag? Wat is je vraag? Het ging over een, uh, een uh, triant speler. Uh, <laughs> je hebt hem gezien op, uh, op internet. Ja, maar ja, dan, dan denk ik van nou, ja. Nee, maar die vraag die hebben we een keer gehad, maar die ben ik helemaal volgens mij vergeten. Ja, heb je of... die een keer gehad. Ja, dat ja, ja, kan maar, wel nee, maar onlangs, was jij het niet gewoon? Die belde, nee, ik was of... het niet, nee. Iemand belde onlangs, of in een orkest, bijvoorbeeld het Metropoleorkest, de, ja. de triangelist, of hoe je het ook mag ja, noemen, ja. net weet zoveel betaald weet krijgt weet als, de, als de eerste viool. Nee, maar als je, als je de eerste viool speelt, dan, dan kan je me voorstellen dat je gewoon een flink salaris krijgt. Ja. Maar als je de triool speelt, Nou, dan kom je misschien wel gewoon voor uh, een beetje... Mm. Uh, nou ja, voorrijkosten, weet je wel. Ja, dat soort bedragen. Ja, dat weet ik niet. Hoe, hoe zit dat dan? Hoe zit het dus in de salarissen? Dan kan in de muziek? je toch aan één slagje op zo'n triangel gaan lopen geven? Maar we, is, er... dan, uh, dat is, toch, dat is dat. Dat is toch geen. Dat is toch heel iets anders dan de eerste viool of zo? Dat, dat vind ik gewoon. Uh, weet het niet, hoe lang moet je conservatorium vraag. doen om het triangel, het triangel te kunnen bespelen? Even hoeveel, hoeveel verschillende... Nou, we snappen elkaar weer. Ja, ja. ...triangel-invalshoeken. kosten kun je... Ja. ...maken? Nee, het is het. Ik is. ken <laughs> ja, dit is een echte Stradivarius-triangel. <laughs> dat zou ik met zo'n koffertje nou, komen. Nou, mij uh, zijn er best wel mensen die hier uh, antwoord op kunnen geven. Die zeggen, nou ja, maar die triangel... Ja, om dan op het juiste moment, op dat ene moment die klap te kunnen geven op die triangel. Is wel belangrijk. Dat, dat is zeer belangrijk. Maar in, is, het een, is het zo in een uh, orkest dat, uh, dat er één iemand bij is die alleen maar de triangel doet? Of is dat iemand die even zijn trompet ja, weglegt is, en dan ook de, de triangel... Uh, drums of zo, weet Ja, je wel. dan is het waarschijnlijk die een bijvak. Dat is daarachter, hè, weet je wel. Die, die, zat, die zat al die drums uh, te bespelen. Maar dan is. Ja, dan is er wel het moment van het triangel. Maar betekent dat, dat dan... En dat ene moment... Ja. Van, dan moet je ja, er, er ook zijn. Van, nou, Astrid Jong, die uh, komt nu op. Ja. En dan is het... ping. En dan ben je net nou. te laat. Ja. En dat ja, maakt... Dan of... net te laat. Maar zou, betekent dat dat in de, in de composities ook... Zeg maar, een bepaald instrument dan even geen rol heeft... omdat op dat moment de triangel een rol heeft? Want stel nou dat het altijd... Als het altijd de slagwerker is die ook de triangel doet... dan kan hij op dat moment niet slagwerken. Oh, wat een toestand. Nee, hij kan niet slagwerken, nee. <laughs> hij kan ook geen uh, slachten. Nee, maar dat is, meest, dat doet, dat is weer nee, iets joh, voor de volgende krik. dag. Hè? Ja. Nou, ja, wat, maar wat een astreend. interessant gegeven. De triangle. Nee, maar, maar, nee, maar uh, dit, inderdaad, ja... Ik vind dat heel mooi gezegd, ja. Nou, ik kom niet zo heel vaak bij, bij dat soort concerten, maar het is ook nooit zo dat ze dan ja, zeggen... En niet, op saxofoon, Benjamin Herman, en op toetsen, uh, ja, en op Triangle. En op trio... dat is nooit zo. Op Triangle uh, Tim Putmans, uh, ja. Nooit, ja. hè? Ja, ja, ja, Jammer. Maar ja, ik speel dus... Triangle. Ik ja. vind het gewoon een geweldig instrument. Ja, maar uh, jij, bent, jij bent op dit moment nog bezig, denk ik, met de stiltes tussen de triangelaanslagen in. <laughs> de triangel zelf, die moet je nog aanschaffen. Je bent er een sparen voor je ja. triangel. Goh, uh, ja, interessant. Je... Nou goed, dankjewel. Nou, als het komt niet goed met ons, maar uh, oh. uh, ik vind het heel fijn om. Uh... Dat toch eventjes, oh, dan krijg je weer die afronding van een half uur. Dat is jouw probleem, weet je. Op zich, je hebt een geweldige vraag, maar je hebt gewoon een introductie een en een stem, afronding. Van... Echt? Ja, ik Nou, dan, dan moet je die gaan gebruiken. Nou, ik moet er iets mee doen. Ik, ik denk dat ik bij de EO ga werken. Want dat vind ik gewoon een geweldige omroep. Hoor. Nee, maar dat lijkt me nou precies verkeerd. Want als je bij de EO als luisteraar een kwartier kunt praten... dan lijkt het mij, mij niet jouw baan om daar als presentator te gaan zitten... en een kwartier te luisteren. Goed, blijf jij maar gewoon nou, bellen. Ik, ik, Tot de ik, ik, volgende keer. Ademloos te luisteren als ik daar ben. Kees, we hebben Want geen zin meer. Kees, belt, Kees nou, je rijdt een tunnel ik, in. Dag Kees, dag. Sikko, goeienacht. Goeiedag met Sikko. Wij hebben op ons werk een professionele wasserij. Twee wasmachines ja. met een ruitje. Ja. Maar ook twee professionele drogers. Ook met een raam erin. Oh, ja daar ga je al. Het is echt waar, het zijn grote machines. Die draaien bijna 24 uur per dag. ja. Er zitten echt raampjes in de deuren van de drogers. Hmm. En waar zitten dus, de filters dan? Uh, die zitten onderin. En er zit ook de condensafvoer. Uh, oh. Nou ja, dan, ja maar dan, dan inderdaad misschien de professionele uh, de, de industrie... dat kan ik niet uitspreken, dat woord. Die, die zitten misschien dan net iets anders in elkaar dan de gewoon. maar waarom zit er dan een raampje in? Om te kunnen kijken of de was nog goed door de machine komt. Oh ja, dat is heel verstandig inderdaad. Of het ja, allemaal helemaal. wel beweegt en droogt en zo. Ja precies, of het wel in beweging blijft en of er niet iets scheef gaat en zo. Je kunt op elk moment het proces van de droog ook onderbreken. Ja. Doe je de deur open en dan valt die trommel stil. En dan kun je voelen of het echt droog is. En als het niet droog is, dan zit je nog, wat, nog een paar minuten langer aan. Kijk, nou ja. Je kunt gewoon goed. kijken. Zelfs ja. de bedrijven voor wie wij werken in de wasserij ja. in Alfa aan de Rijn. Je ja. hebt ook professionele drogers en daar kun je ook zien dat, je, dat de was droogt. Maar sicko, zien. ja. Jij, jij pakt toch chocolaatjes in? Ook ja, maar we hebben een heel groot bedrijf. Oh. We hebben twee, uh, twee gebouwen. Het ene gebouw waar we kippenwielen voor kippenslachterijen in oh. Amerika. Ja. En uh, we hebben een tuinafdeling, Daar noemen we de tuinen van de gemeente bij. We hebben een uh, wagenpark dat we moeten onderhouden. En ik pak het chocolaatjes in, inderdaad, ja. Oké, okay, maar en, en als je dan s ochtends komt, weet je dan van tevoren of je bij de wasmachine of bij de chocolaatjes of bij de wagenpa het wagenpark? Of... Je, je bent ergens gewoon ingedeeld dan oh. je, nou, bij de chocola. En binnenkort verhuis ik naar een andere afdeling. Oh, en? Dan gaan we documenten scannen, zoals het heet. Oh, dat is ook leuk. Ik wilde zeggen, nou, we digitaliseren. Nou, dat ben dan ik. En dan moet je een geheimhoudingsverklaring tekenen. Oh? Want je gaat ook wat personeelsdossiers uh, scannen. Maar mag je wel vertellen dat je een geheimhoudingsdocument moet tekenen? Eh, uh, daar is niks geheims aan. Nee. Maar je mag niet vertellen wat er in het dossier staat en daarom moet je tekenen. Want, wat staat erin? Of jij ziet. Nee, dat je moet je niet of, vertellen, Sekka. Dat je, was een strikt vraag. Of je geweest bent, of je hoofdpijn hebt gehad, dat soort zaken. Oh, daar ben je, je zwanger geweest? Ik niet, jij oh. wel. <laughs> nou, staan. <laughs> Weten we dat ook? Ik dacht Ken dat het geheim was. Al... Als ja. wij voor het museum gaan scannen, bijvoorbeeld voor volkenkunde of voor ja, oudheden... Ja, ja. dan hoef je die verklaring natuurlijk niet te tekenen. Want de stenen spreken niet terug en mummies zeggen niks terug. Oh. Terwijl als jij over mensen gaat praten, ja. ja, dan heb je een probleem. Nou, ik ben helemaal bij. Dank je wel, Sikko. Okay. Dus dan ben je weer op de hoogte gepraat. Ja, en dan uh, succes met scannen vast. Ja, dank je wel. Oké, okay, tot gehoord. de volgende keer. Dag. Doei. Hannes. Ja, hallo. Hallo. Um, waar ik niet voor belde, maar... Ik, ik gebruik de gelegenheid maar even. Dat is ja. over de, de triangelspeler. Ja. Ik ben donatrice van een uh, fanfareorkest. Ja, ja. En een tijdje terug ben ik bij een uitvoering geweest. En dan staan daar achteraan uh, uh, drie mannen die de grote concerttrom doen... en de pauken en het klokkenspel en de triangel en de bekkens. En uh, die doen dus meerdere, meerdere instrumenten eigenlijk. En die hebben allemaal een triangel? Nee, er is maar één triangel. Oh, er is maar één met een triangel. Ja, we hebben degene die, die de trommel deed. Die ja. schoof naar de triangel. En iemand anders die de bekken deed, die nam toen de trommel weer over enzovoort. Oh, dat dus, is uh, nog best ingewikkeld. Want die er moeten de een... bij de fanfare moeten ze ook nog de pasjes precies op tijd en invoegen, uitvoegen. Ja, maar dit was in een zaal. Oh, dat scheelt. Dus iedereen zat, ik ook. Oh, <laughs> hey, dat klinkt goed. Ja, ja. Okay. Maar waar ik, waar ik wel voor belde, dat was um, uh, de rotonde en het richting aangeven. Ja. Yeah. Ik ben, ik ben rijerstrategie geweest, ben nu gepensioneerd. Mm -hmm, mm -hmm, mm -hmm. En vroeger hadden we rotondes en hadden we verkeerspleinen. Ja. Yeah. Um, rotondes die bestaan eigenlijk in de verkeerswet uh, niet meer. Nu, het zijn nu eigenlijk allemaal verkeerspleinen of pleintjes. Dat zijn die mini-rotondes. Ja. Yeah. En. Je geeft eigenlijk nooit richting aan naar links. Oh. Want als je op een rotonde rijdt, dan volg je een weg die toevallig uh, in een cirkel loopt. Ja, dat bedoelde ze met een rechtdoorgaande weg. Precies. En je geeft dus alleen maar richting aan om aan te geven dat je de rotonde verlaat. Oh, maar de, een, een rotonde is eigenlijk gewoon een weg in de vorm van een vraagteken, zeg maar? In de vorm van een cirkel. Ja, maar met dat stukje waar je aankomt rijden erbij, is het dan een vraagteken? Ja, ja. En eigenlijk geef je dus alleen maar richting aan naar rechts... omdat je kunt niet naar links op een rotonde. Nee, precies, ja. Oh, maar... Oh, maar dan heb ik net allemaal mensen aan de lijn gehad die iets anders zeiden. Ja, dat, dat komt nog van, van vroeger uit. Toen, van toen de er echte nog, rotondes? Toen er nog echte rotondes... Dat was vaak een heel klein rondje, midden op een kruising. En er stonden grote blauwe ronde borden met grote witte pijlen op. Ja. En die zie je eigenlijk niet meer. Daar is de het verkeersplein of de mini rotonde voor in de plaats gekomen. Oké, okay, maar van vroeger, de, de mensen die hun rijbewijs al twee keer hebben moeten verlengen... die denken nog dat ze naar links aan moeten geven. Ja, inderdaad, daar oh. lijkt het wel op, ja. Oké, okay. nou, ik ben maar er helemaal het, het, het, bij. Ja, heel simpel. Uh... Eh. Nou, ik vind het een opluchting. Ik ook. <laughs> Dankjewel, hè. Oké. Okay. goede nacht nog. Ja, ook zo, doeg. Doeg. Jacob. Hey Astrid, goedemorgen. Hoi. Hallo. Zeg het eens. Ik heb niet veel verstand van computers, maar als ik giftig van word... dan is het toch al die rot reclame op YouTube en dergelijke. Oh. Dus ik heb het met wortel en tak uitgeroeid en oh. het is eigenlijk heel simpel. Ja. Um, je mag geen reclame maken voor programma's en dergelijke op de radio, ik weet het. Maar dit is toevallig een gratis programmatje ja. van iemand die daar net zoveel hekel aan heeft. En dat <laughs> roeit dit uit voor YouTube, voor Facebook en alles wat je maar kunt bedenken. Het is heel simpel. Je googelt adblock en dat installeer je. Dat lees je even rustig door en dan ben je overal vanaf. Adblock, A, D, B, L, O, C, K. A, dubbel D en een blok met C, K, inderdaad. A, dubbel D? Oh. Ja, ad, een reclame, is een ad. Oh, is dat? Nee, maar een ad komt toch van advertisement, dus dan is het met één D... Nou ja, ik, uh, volgens mij was het met dubbel D, maar anders uh, corrigeert Google je wel. Ik zei al, ik heb niet veel gek veel verstand van computers, maar mijn, mijn reclames zijn weg. Nou, hartstikke goed. Dat was precies de vraag. Dankjewel, Jacob. Ja, dat was alles. Oké, okay, fijn ernaar verder Hetzelfde, oi. Minus. Hey, Astrid. Hallo. Hi, ik heb een vraag voor je. Ja, zeg maar. Waarom, waarom heeft mijn koelkast geen lampje om te controleren, als ik de deur dicht heb, dat het lampje aan de binnenkant van de koelkast uit is? Oh, daar wil je eigenlijk ook nog wel een lampje Maar dat kun je controleren door erin te gaan zitten, hè? Ja, maar dat is me veel te koud. <laughs> dus een lampje aan de buitenkant dat gaat branden om aan te geven dat het lampje binnenuit is? Ja, ik heb er een vriezer naast staan en die geeft uh, precies aan uh, via een lampje wat de temperatuur is. Ja. En ik zou wel graag een lampje op de koelkast willen om te weten of... Uh, oh, want we zijn dacht, we willen toch allemaal duurzaam, allemaal duurzaam zijn? Is ook zo, is ook zo, is ook zo. Nou ja, waarom? Ja, als iemand het even uitsluitsel kan geven. 0800-1121 plus minus. Goedendag, Minus. Goedendag. Hetzelfde, oi. <laughs> nou, en met antwoorden kun je bellen, maar ook met vragen natuurlijk. En dat blijft gewoon 0800-1121.